De Tweede Kamer eist dat scholieren met psychische of lichamelijke problemen snel betere hulp krijgen. Nu krijgen leerlingen die extra zorg nodig hebben, ondersteuning binnen het reguliere onderwijs en niet op aparte scholen. Volgens de coalitie en oppositiepartijen in de Tweede Kamer werkt dat systeem niet goed. Bij het zogeheten passend onderwijs raken kinderen in de knel, is de werkdruk voor de leraren veel te hoog en komt het geld op de verkeerde plekken terecht, zeggen de partijen. Ze willen dat minister Slob snel met een oplossing komt. Bij de marathon in Leiden is een aantal deelnemers onwel geworden door de hitte. Sommigen zijn volgens de gemeente naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling. De tien kilometer is een half uur uitgesteld om de weersomstandigheden in de gaten te kunnen houden. Geruchten dat er mensen gereanimeerd worden, werden, spreekt de gemeente tegen.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 En met een speciale afscheidswedstrijd in de Kuip... heeft Derek Kuit vandaag afscheid genomen van zijn profbestaan. De 37-jarige spits stopte een jaar geleden als voetballer van Feyenoord. Het afscheidsduel duurde twee keer 35 minuten. Voor rust nam Feyenoord het op tegen een team van voormalig ploeggenoten van Kuit uit zijn tijd bij Liverpool en en Dat duel werd 3-2. En na de rust trof Feyenoord een speciaal Nederlands elftal... met onder meer Wesley Sneijder, Rafael van der Vaart en Edwin van der Sar. Daarbij werd het... 3-1. Het weer in het noorden van het land schijnt de zon nog, maar in het midden en zuiden is het bewolkt en vallen er buien, soms met onwil, hagel en windstoten. Vanavond neemt ook richting het noorden de kans op buien toe. Morgen blijft het broeierig warm en is de kans op stevige onweersbuien nog wat groter. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Ja, ze zijn het wel in het laatste uur, Ricardo. Ja, ja, dat gaat hard. Het schiet op. Ja, we hebben ook nog even gewisseld. Want je komt net even van buiten, want er was tijd voor een pafke. Dat moet ook gebeuren. Ja, dat moet ook gebeuren. Um, goed, maar er wordt natuurlijk ook driftig gevoetbald. Schoten tegen Bloemendaal. En daarvoor zit Jerk de Blauw te kijken. Jerk. Hoe is het hier, daar? Uh, Hoe is de wedstrijd net afgelopen? En uh, vlak door dat de piepjes gingen van het nieuws... is het 3-3 geworden hier in die wedstrijd. Het was een uh, bloemenschoten schoten die een uh, strafschop kreeg. En dat was Tom Jankofs die die penalty mocht nemen. Die schoot hem eerst in. En dat betekent op dit moment dus dat uh, die wedstrijd afgelopen is in 3-3. Maar gezien, de rest van de uitslagen die er zijn in deze klasse... met de SDZ, wat uiteraard wint met 3-1 van uh, van Rode... en de dus kampioenen zijn oude kerk op dit moment achter staat op de Allianz, zou het dat toch betekenen... dat Schoten, ondanks het gelijke spel... toch de na-competitie ingaat... omdat ze aan de vierde plek overnemen... op dit moment in de stand van de ranglijst. Dit was het hier vanaf Schoten. En bedankt uh, en top. check, check. voordat, cherk. voordat ja. je er vandoor gaat. Uh, ik ben ja. wel eventjes benieuwd... want um, je zegt uh, een strafschop voor Schoten nog... Hè, vlak voor het einde van de wedstrijd. Ja. Um, die werd genomen door Tom Jacob. Uh, ja. Mocht hij deze nemen... omdat dit uh, ook voor hem zijn laatste wedstrijd is... Uh, ik denk het, ik denk het. Ik denk het. Volgend dat jaar wordt hij natuurlijk trainer. Eh? Volgend ja, jaar wordt de, Tom de trainer. Ja, klopt helemaal. Oké. Okay. Um, Dank je voor... Dat betekent, ja. nou, maar dat betekent op dit moment dus dat ze de na-competitie in zouden gaan met de virtuele stand zoals hij nu bij al die wedstrijden is. Ja, inderdaad. Oké, okay, helemaal goed. Klopt, nou Jerk, uh, dan zeg ik alvast proost. Ja dankjewel, dat zal dan wel lukken straks. Het tweede van ons is kampioen geworden, dus het wordt een aardig. Oh, er zit nog een feestje in het vat. Dus je hoeft je geen zorgen te gaan, maken. En die gaan, die gaan naar de eerste klasse toe. Oh, nou, dat is Kijk, nog mooier in, in ieder geval. Ja. Goed, uh, je dan dankjewel ja, goed. weer voor je bijdrage. Okay. Dat was ja, hem. Um, ik, ik, ik zit even nog hier met een, met een, met een, met een speellijst voor mijn snuffert, maar ik zal wel gewoon er iets erin gaan mappen. Oh ik. ja, klap er maar in. dat vind ik ook wel even leuk genuine Mr. the De wedstrijden lopen op een einde. Ja. Ik, heb, ik heb een uitslag voor je. Eén? Ik denk ja. wel meer? Ja? Nou, DSK Zwanenburg 0-9. Ach, kleine geitje. Wat heb jij Toch? nog dan? Um, nou, ik heb zo'n zo beetje um, de helft, denk ik. Uh -huh. Waterloo tegen Dio is geëindigd in 0-3. Uh, DSK Zwanenburg heb je net al opgenoemd. DSS RCA is geëindigd in 4-2. En Sparenwoude VVH... In drie, vier, vijf jaar toch nog gewonnen. En ze blij zijn. We hebben um, minimaal één kampioen in de regio erbij. Ja. En ik ga je overklappen dat het in dit geval gaat om DSOV. Uh, de Uit vijf huizen. Ja, concurrent VUZ heeft verloren en daardoor uh, uh, pakt DSV de titel. Hartstikke en wat goed. betekent dat? Dat ze dus uh, weer naar de derde klas gaan? Nee, nee, nee. Hier, die gaan hier. naar de eerste. Eerste. Zo uh, hoog alweer, uh, dus uh, uh, uh, nou, ik, ik kende ze niet uh, altijd, uh, of uh, lang ken ik ze altijd, dat ze ongeveer op de vierde klasse uh, hebben gespeeld. Maar heb je een tijdje niet gekeken? Nee, klopt. <laughs> en dat ze nog een keer gepromoveerd zijn naar een derde klasse, dat wist ik ook. Maar dat ze nu inmiddels al naar de eerste klasse gaan, dat uh, vind ik uh, opmerkelijk. Uh, zeer netjes. We hebben ja. natuurlijk enige tijd geleden trainer uh, uh, aan de telefoon gehad, hè, Annie. Leuk hoor. Die heb jij gesproken. Ja. Nou, die heeft uh, zijn seizoen afgesloten. Juist. We hebben uh, leuke wedstrijden volgend jaar. Ja, en dan zitten we natuurlijk nog te wachten op uh, de eindstand van HBC. Hè? Ja. Ja. Uh, Martijn die is druk bezig om te kijken of hij ook nog iemand uh, voor de microfoon nou, kan leuk. krijgen. Ja. Dat zou natuurlijk wel helemaal leuk zijn. Nou, ja. De laatste rit in de Giro is afgeschoten. 115 kilometer moesten ze rijden. Ze moeten er nog 112. Helemaal achterarm. Chris Froome in zijn uh, roze trui. En als hij zo doorgaat als hij nu uh, aan het doen is, dan uh, haalt hij de eindstreep niet. Want Direct al kreeg hij van zijn ploegleiderswagen champagne. Daar werd achterbij gedronken. En dat is de ik, reden dat ik ze Ik zou bijna zeggen: Nou, alleen nog ja, één keer even met uh, <laughs> mest erop. En uh, 40 seconden dicht rijden. En ik uh, geloof dat hij dat wel kan, uh, ja, nog in zo'n laatste vlakke rit. Dat, dat kan niet zeker. Um, goed, uh, dan nog even in de straten van Monaco. Ja, want, want daar is het ook nog. Ik heb ik een vraag over. Ja. Uh, uh, ze hebben nog niet gewisseld. Tenminste, Verstappen is de enige van de top 10 die nog niet gewisseld is. De rest allemaal wel. En hij gaat dan op die softie banden, gaat hij die met een lege ja, tank aan het ik, ik ga mij. Uh, ik, ga, ik, ik, ga, ik, ik ben zoals gezegd. Ik ben een van die stuurlui die aan de wal uh, staat. Maar ik kan me nog een, uh, een verhaal herinneren van jaren geleden, toen Michel Schumacher nog bij Ferrari rondreed. En toen moest er op een gegeven moment nog een een of andere pitstop of een, een, een straf of wat dan ook. Ik weet niet meer precies of het een straf of een pitstop was, maar die moest hij toen nog maken. En dat deed hij in de allerlaatste ronde. En hij werd toen afgevlacht in de, in de pitstraat. En toen heeft hij als laatste rondje nog gewoon, toen de race eigenlijk al voorbij was, heeft hij dat laatste rondje nog gereden. Nou, zo'n scenario denk ik dat dat wel eens ook zou kunnen komen in deze wedstrijd. Want uh, wat bannenmanagement betreft is, we stappen daar altijd een, een herenmeester in geweest binnen de Formule 1. Dus in die zin denk ik dat daar nog wel het nodige van te verwachten valt. Uh, Gasly is nu degene die bij de Nederlander op zijn staart zit. En daarachter zit, of ja, daarvoor rijdt Alonso nog. Hij zit met <lacht> als iemand die wat gewoon, ja, tuurlijk, Als hij die... wat wordt, dan weet hij <lacht> dat het er komt. Van de stroomwafels die wij aangeboden hebben gekregen, uh, Hij is nu echt de, leeg, hè? Ja, ja, van de verslaggeefster. Ja. <laughs> Ik zeg het er even bij. Uh, die die stroomwafels hebben van de verslaggeefster van uh, de wedstrijd tussen Spanenwoude en VVH Velsenbroek. De en, leste kosten, heet precies, het. Precies. Uh, en Henny zit nu de kruimels nog uh, op te maken. En dat is het gekraak van dit zakje. En dan weet u ook uh, hoe dat weer thuis zit. Want... Mensen denken van, wat gebeurt er allemaal in die studio? Denk, uh, slechte techniek allemaal daar. Het al, al, dat, dat, dat, dat valt wel mee. Dus... Ja. Als er iets kraakt, dan is het of inderdaad het zakje van de strook. Ik heb nog één ding. En anders uh, de knieën nee, nee, ik heb het nog... Ja, precies. De, de knik in de knieën. Ik, uh, er is ook nog een zaalvoetbaltoernooi aan de gang in uh, Zandvoort. Ja, leuk hoor. En uh, Martijn, die wist het wel, want dat heb ik vrijdag uh, verteld. Uh, maar komende woensdag komt het... Uh, ja, het keurkoers van de spits, van de spitsen, of de doelpuntenmachine van de SW Zandvoort in actie. Die zitten bij elkaar in één team. En die komen woensdag bij elkaar. Dus dat is Kastevries, Vries, uh, Budwater, Water, um, Nadis Berg en Jesse de Haan. Die spelen allemaal met z'n vieren in één clubje. En uh, ze doen het goed. Dus. Ja. Is Zou dat hetzelfde toernooi als uh, wat volgende week gespeeld wordt? Nou, is dat, is dit, is, dit, is, dit is het grote zaalvoetbaltoernooi. wat altijd uh, in de zomer wordt uh, gespeeld. Ja, want en, uh, de aan de Allstars komen volgende week. Uh, volgend weekend ook in actie. Oh. Uh, op de opening. Volgende, heet dat het Honey Schafftoernooi? Of is nou, dat, weer dat een weet niet, Dat weet ik niet. En, um, en die, en die uh, we nee. Maar één ding. Ik moet nog even de actualiteit. Verstappen is net binnen geweest voor Vers rubbel, Rubber. En, en die ligt nu Rubel. op de elfde plaats. Maar toch Twee mooi, plaatsen ingeleverd. Ja, maar logisch. Dat is logisch. Ja? Zijn we uh, er voor nu doorheen? Nu even wel. Want voordat hij weer door de muziek heen begint te tetteren natuurlijk. Ik zou niet durven. Nee... Say to accept defeat. What if this is fate? Then we'll find a way to cheat. Cause oh, oh, oh, oh, we'll say a little breath. That oh, oh, oh, oh, if the answer isn't fair, you know you can't go. That isn't fair. Don't call Falling in in de Giro is, dat als die man dan uh, die vroom achterin uh, aan de champagne zit te lurken met zijn ploegleiderswagen. Ja, maar ik zie nu een onderrondje tussen Dumoulin ja. en Chris Froome samen. Dus maar uh... ik vertel je dat Dumoulin heeft wel even virtueel weer in het geel gereden, want de achterstand was meer dan een minuut na het zuipen. Ah. <laughs> maar dus goed, ze zijn uh... er weer bij elkaar. dit <laughs> ja. zit gezellig te kwetsen Ja. Het gebeurt nooit in de laatste dagen. Nee, week, dat, dat, dat, dat zou ook uh, raar zijn. Uh, maar goed, het, uh, de, de heren hebben toch wel uh, de laatste dagen een uh, behoorlijke wedstrijd ervan gemaakt. In de, in de Jij team. hebt nog even tennis gevolgd. Ja, want uh, we kunnen melden dat Oranje Rus gewoon uitgeschakeld is. Zandvoort tennis. Uh, ja, de, de, de tennisclub Zandvoort uh, is dat heel slecht nieuws. Want die komt dus in actie, in de competitie. En dat betekent dat zij bij een van die tennisclubs uit gaat komen... waar de tennisclub Zandvoort ook moet tegenspelen. Dus De setstanden waren 6-2 en in de tweede set kwamen ze er helemaal niet aan te pas. Deze Arantio Rus werd met 6-0 door Stevens van de baan afgeslagen. Dus dat is het verhaal. Straks komt Robin Hazen dus nog in actie tegen David Gauvin. En er zijn nog, uh, ja, er zijn, uh, nog wat uh, partijen aan de gang. Um, zo is bijvoorbeeld ook Venus Williams begonnen aan haar uh, partij tegen Wang. Uh, de eerste set heeft ze verloren. Um, Nishi, Nishioka uit Japan heeft uh, de eerste set tegen Verdasco gepakt. En uh, Moutet heeft ook uh, de tweede set tegen Karlovic gewonnen. Uh, de eerste ging al naar de Fransman met 7-6 en het werd... In de tweede zet 6-2. En dan zie ik op dit moment niet echt 1, 2, 3 mensen van naam iets uh, belangrijks doen daar. CFM Sport Live. Het programma over de sport in de regio, vooral het voetbal. En in de, voet, in de, in de regio het voetbal van voetbal in hebben we twee kampioenen. DSOV en HBC. Jazeker. We hebben twee uitslagen met 3-3. Schoten Bloemendaal. En uh, Spanenwoude. Nee, nee, nee, nee, nee. Wat nee, nee? Spanenwoude, VVA, is in 3-4. Heb ik net al. Uh, oh, wacht mogelijk. even. Daarom is Celeste al weg. Ja. Red niet op. Is het, dan, dan zat je nou net toevallig met het zakje te spelen. En, ja, of met je... z'n telefoon, dat kan ook. Ja. <lacht> ik, heb wel, ik heb wel nog een paar nieuwe uitslagen. <lacht> um, namelijk OG BSM is in 1-4. Proost. Ja. Uh, nou, HBC heb je net genoemd. En Burgia tegen Geel-Wit. Geel-Wit vorige week al kampioen geworden. Uh, die verloren deze wedstrijd met 5-2. Maar dat mocht niet meer baten. Nee. En uh, ja, of er nog een na-competitie voor Bloemendaal in zat, dat uh, wisten we ook niet uh, precies. Uh, Schoten heb sowieso na-competitie. Ja, dan kan Bloemendaal denk ik het ook wel volgend jaar gewoon weer opnieuw proberen in deze klasse. Hey, Jaap, ja. Verstappen is op zijn hypersoft drie seconden per ronde sneller dan de top drie. Zo. De Nederlander rijdt een halve seconde achter Hulkenberg... die ook op de, op de Hypersofts rijdt. Uh, dat kan kloppen, Henny, Want hij is inmiddels uh, doorgedrongen weer in de top 10. Dus hij zit weer op puntenkoers. Uh, en uh, inderdaad, Hulkenberg uh, uh, ligt uh, voor hem. En daarvoor uh, ligt uh, Carlos Sainz... Dus ja, wat er gaat gebeuren, maar of je aan die drie seconden uh, sneller per ronde hebt in de straten van Monaco, waag ik eerlijk gezegd een beetje te betwijfelen. Op dit in moment sowieso val... niet, hè? want uh, op dit moment is een no overtaking. Ja, En Fernando Alonso wordt de eerste uitvaller van de dag. Trouwens wat hè? pas één. De Spanjaard, die achtste lag, valt uit met een verstellingsbakprobleem. Ja, en uh, Ricciardo uh, leidt nog steeds de wedstrijd. Maar het verschil tussen uh, hem en zijn directe achtervolger... terwijl hier een touwtje met uh, twee Renaults en één Red Bull... Uh, door de straten heen uh, dendert... Uh, is dat het uh, een verschil is van nauwelijks een seconde. Dus, uh, dus dat is ook nog geen, uh, geen uh, gelopen koers. En uh, daarachter zit ook nog Lewis Hamilton uh, bij de top 2. Uh, dus top 3 zit binnen anderhalve seconde van elkaar. Je zal, je zal er wonen, hè? Ja, het is niet je, over dat uh, je soep eet vandaag. Nee, dan heb je echt... Uh, nou ja, goed. Uh, de, de soep wordt niet zo heet gegeten als die wordt opgediend. In, nee, maar ik ben bang dat ik, die gewoon van tafel af uh, ja. stuitert. Ah, ik, <laughs> ik, ik vind het trouwens hier heel erg bijzonder. Twee Renaults met een, uh, met een Red Bull erachter. Dus het, dat, dat ziet er erg spannend uit. Het gaat over de, de achtste plaats in, in, dit, uh, in deze wedstrijd. We gaan het in de gaten houden en dan gaan wij in de tussentijd naar Vincenzo. 46 seconden hè, is het nog? Je weet het nog. Everybody's out here Everybody's out in this war Whatever happened to the creating Whatever happened to making art Remember having no expectations Remember when you followed your heart Just another kid in the basement Writing love songs So why, why do I gotta fit the profile I don't even wanna know how I'd rather run it on my own Cause no one's gonna love it like I do They ain't gonna call it like I would I put my headphone back on for good And I'ma let go, let go of you I'd rather be real for you Than to fake it cause I want it to be cool. I put my headphone back on for good And I'ma let go, let go of you I am probably just for my language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 And I'ma let go, let go of you I'd rather be relevant for you Than to fake it cause I want it to be cool I put my iPhone back on for good And I'ma let go, let go of you Two of my rhymes, here's two of my writers You ain't gotta do it for the numbers Just do it for you Yeah, you gotta do it for you Two of my sisters and all my brothers Numbers, just do it for you. Yeah, you gotta do it for your own. No. Dat was Headphone van Vincenzo. En wij zetten onze headphone even goed op. Want wij gaan namelijk uh, naar de kerstverse kampioen. Peter van der Waard. Goedemiddag. Goedemiddag. Dag Peter, dit is Henny Rukert. Ja, het was eigenlijk een makkie hè. Want als je weet dat NFC moest verliezen om de periode te krijgen. Ik begrijp het allemaal niet meer hoor. Maar we leggen eens uit hoe dat zit. Nou goed, uh, als wij vandaag uh, zouden winnen. Dan zouden we kampioen worden. En dan zouden we ook de derde periode pakken. Ah, dat, oké. Okay. Dat, dat betekent dat onze periode... naar de hoogste spelende ploeg zou zijn... op de ranglijst... die nog geen periode had. En dat is NAC. Uh, gefeliciteerd in ieder geval. Dank. Het is jouw uh, laatste wedstrijd... want je gaat weg... want Jasper Ketting volgt jou op. Waar ga je naartoe? Nee, ik ga nergens naartoe... want ik heb het enorm aan mijn zin bij de club. Uh, ik heb uh, de afgelopen vier jaar... of eigenlijk vijf jaar... Uh, het hoofdjeugdopleidingschap en het hoofdtrainingschap... gecombineerd bij de club. En vanaf uh, volgens zoen, uh, hebben we de functies gescheiden. En er is een hoofdtrainer Jasper Ketting... voor de zonneselectie. En er is een hoofdjeugdopleiding... Peter van der Waard voor de jeugd. Dat betekent dan dat HWC veel gaat doen... aan de jeugdopleiding en uh, nog verder omhoog wil? Nou, dat zijn we dus... Uh, al vier, vijf jaar mee bezig. Uh, dus dat beleid zetten we nu voort. En uh, ja... Zeg maar, uh, toen we die gesprekken... Uh, niks aantal jaren gehad hebben over de jeugdbeleiding beter neerzetten. Dan heb ik ook aangegeven dat je, dat je ongeveer tien jaar wel bezig bent om dat goed te poten te hebben. Absoluut, ja. We zijn nu vijf jaar onderweg en uh, ja, de exponenten spelen nu al in het eerste. We hebben drie uh, jongens die eigenlijk nog in de jeugd horen te spelen, maar inmiddels al, uh, al bij het eerste spelen en dus nog goed zijn dat we dat de kampioen zijn geworden. Dus uh, de, de vruchten worden inmiddels al afgeworpen en uh, de bedoeling is dat we dat we ja, dat blijven doen. En uh, vandaar dat ik uh, mijn contract met 5 heb verlengd als uh, hoofdjeugdopleider. Wat leuk Peter. Is de bedoeling dat jullie inderdaad doorstomen? Ja, de ambitie van de club is wel uh, om uh, naar de derde klasse, inderdaad naar de tweede klasse te gaan. En uh, ja, volgens mij uh, is daar uh, twee seizoenen voor uitgetrokken. Dus uh, ja, de nieuwe trainer de taak om, uh, om die opdracht uh, zeg maar, te volbrengen. Een geweldige proef, hè, HBC. Een Geweldige club. Ja, absoluut. Nee, ik broer, ik zit hier uh, niet voor niks al zeven jaar. En uh, de, de duurfunctie was uh, perfect. Uh, ik, ik, ik kende alle jeugdspelers, vandaar ook dat ik ze al heel snel ook uh, in het eerste heb gezet. En uh, ja, de bedoeling is wel dat we, dat we dat ook continueren. En dat we met name uh, de eigen jeugd ook steeds uh, ja, kans blijven geven. Denk je dat dat, uh, dat het tweede kunstgrasveld dat dat een rol heeft gespeeld? Nou, ik moet zeggen, dat is inderdaad wel een, um, een dingetje geweest. In het verleden speelden we ijs op gras. En ja, de eerste seizoen was dat altijd wel prima. Maar de tweede seizoen werd dat uh, best wel lastig. Maar ik ben een, uh, een exponent van de AIS-opleiding. Ik heb als jeugdspeler uh, bij ijs gespeeld. Mm -hmm. En uh, ja, dan word je uh, in de tijd dat Kruijf, uh, laten we zeggen, 72, 73, 74 de, de toon zette bij AIS. En in die fase ben ik, uh, was ik speler bij ijs, En dus... Je krijgt een, een, een, ja, een soort DNA van uh, verzorgd voetballer. En uh, ja, daar zijn wel goede velden voor nodig. Dus wat we in het verleden meemaakten, dat we de eerste seizoen zelf uh, op een goed veld speelden en uh, goede resultaten boekten. Na, ja, naarmate de, het seizoen dat het, het veld steeds, steeds slechter werd. En dan had je gewoon problemen om, om uh, goed verzorgd voetbal te spelen. Dus het, het kunstveld is absoluut een, uh, een, een voorwaarde. Of een goed veld is absoluut een voorwaarde. En... Ja, omdat wij een grote club zijn met heel veel teams die uh, op zondag moeten voetballen en zaterdag moeten voetballen. Is soms uh, hè, met grasvelden. weet ja. je er nog? Soms met... Ja, nee, de deur ging open en dan hoor ik helemaal niks meer. Uh -huh. um, dus dus uh, uh, als, uh, als de grasvelden dan dusdanig uh, zwaar belast worden, dan is dat, uh, ja, dat is soms hartstikke lastig ja. om het veld goed te behouden. En, en uh, met dat kunstgrasveld ja, dat is gewoon perfect. En de manier waarop wij willen spelen, soort voetbal van achteruit. ...op die manier een goed positie voor spelen en kans creëren, ja, dat, dat is uh, op de kustvelde uh, gewoon het hele seizoen mogelijk. Het is in ieder geval goed gelukt dit jaar. En jullie hebben ook een samenwerkingsverband met de AZ, geloof ik, hè? Ja, maar, wat ik al uh, eerder aangaf, we zijn die We uh, hè, vier jaar geleden, vijf jaar geleden. En, uh, ja, laat ik zeggen, ik heb een nieuw jeugdplan geschreven, de accenten neergezet. En uh, AZ, die, die, die hoorde dat en die wilde met mij praten. Ik, ik ben uh, oud-speler van AZ, dus... De, de, de mensen die, die ken ik allemaal, dus ik ben toen uh, gebeld door Alois Wijnker ja. toen de tijd hoofdjeugdopleiding bij uh, AZ, inmiddels bij de KNVB, en die vroeg ook van uh, eh, kunnen we eens een keer praten, en nou, die heeft toen het uh, technische jeugdplan wat ik geschreven heb, uh, in die dat willen wij heel graag met die uh, als drie sterren vereniging samenwerken, want uh, ja, dat ziet er gewoon uit zoals een BVO eigenlijk ook werkt. Ja. Dus ja, wat dat betreft uh, staat het gewoon hartstikke goed op de rails. En uh, voetbaltechnisch hebben we gewoon alle kennis in huis om, uh, om, om stappen te maken. Is het, is het een bewuste keuze geweest om Jasper Ketting te halen en, en jij weer terug alleen naar de jeugd? Willen jullie vanuit de jeugd echt die club omhoog uh, sturen? Nou, daar zijn we nu natuurlijk al bezig, mee bezig. Ik, ja, die, die vraag kan ik natuurlijk als, als trainer en hoofdjaarsleider niet, niet beantwoorden. Dat is de vraag van de niet moeten doen waarom uh, he, dan uh, specifiek uh, kijk, de, dat ze dat ze mij hebben willen behouden als hoofdjeugdbeleider uh, dat, dat uh, betekent dat daar gewoon heel goed werk uh, wordt geleverd. en ja, ik zit natuurlijk toen wel al zeven jaar als uh, hoofdtrainer uh, hey, bij de club ja. dus, dus de gedachte uh, om, om uh, laat zeggen een keer een ander trainer te nemen dat is helemaal niet, uh, niet vreemd nee. um, kijk uh, het is wel zo'n alle jonge jongens hè, ik heb even laatst spreken met spelers en ja, die vinden het uh, verdomd jammer dat, uh, dat ik volgend jaar geen hoofdtrainer meer ben. Want die ja, die kunnen gewoon heel veel van mij leren, met, met name omdat ik natuurlijk als heel veel ervaring heb. Ja, maar zeven jaar is wel lang, hè? Daarom. Dus uh, nee, wat dat betreft, uh, ja, ik, ik ben uh, super blij met uh, met hoe, hoe we op dit moment uh, afsluiten, eigenlijk als uh, al, laat ik zeggen, hoe ik afsluit als hoofdtrainer. Ja. Je uh, moet zo trots zijn als een pauw. Want je doet het toch ja, maar. Nou, wat ik, wat ik ook uh, heel, heel prettig vind om te ervaren, dat iedereen het me heel erg wenst. En uh, hè, dat is een teken dat het gewoon uh, allemaal heel goed is gegaan. Peter uh, van der Waard, hartelijk dank. Gefeliciteerd uh, met je kampioenschap. Waar ik nog wel heel benieuwd naar ben. Ja. Uh, Peter, uh, hoe staat het met je kleding? Sorry? Hoe staat het met je kleding? Uh, ben je nog uh, verrast ja, met een douche? Okay. Ik, ik zit op een stoel, maar die is nu blijf. <laughs> dat, dat, dat er wel het een en ander overheen is gegaan. Volgens mij was het een mix van water, van de bloemen en champagne. Oh, lekker, lekker, lekker. Uitpringen die handel. Want het, het feestje gaat geloof ik aardig beginnen bij ja. jullie, hè? de deur gaat af en toe open, hoor. Ik weet het niet eens, maar nee, het is uh, gekkenhuis. Ik bedoel, HWC is wat dat betreft een fantastische vereniging, hè? Heel sociaal, uh, alle, alle mensen zijn welkom. Iedereen uh, wordt gewaardeerd en iedereen... Uh, Um, um, uh, ja, moet ik zeggen, die kan zich thuis dus, uh, even gaan uh, mooi feestje maken. Nou, helemaal goed. Geniet ervan. Ja. Onwijs bedankt. En uh, namens uh, iedereen hier in voetbal in Haarlem en ZFM van harte gefeliciteerd. Ja. Peter, dankjewel. Dag Peter, dankjewel. Hoi. Hoi. En dan gaan wij door met een stukje muziek van James Bay. Today, after so much time It felt just like it used to be Talking for hours about a different life Surrounded us in memories Now we were close, never close enough We're up and now? As if it's torn, we can stitch it up break the seal. You always had something effortless. Your school you were the biggest deal. Now little cracks close and open up. Time is slipping by. But I'm always thinking about the two of us. You've Live, we gaan eventjes door naar uh, Jaap Koper, ja, naar de ja, Formule 1. Ja, want uh, het wordt wel een stuk interessanter door. Uh, Hamilton die heeft iets wat uh, afstand genomen van het tweetal... wat vooraan nog uh, strijd levert om de winst van deze Grand Prix. En erachter heeft Verstappen weer uh, een aantal ronden geleden... toch uh, weer iets uh, uit weten te halen... De, waardoor hij weer een plek omhoog is uh, gekropen... En inmiddels ligt hij negende. Maar er is nog, uh, nog uh, het volop strijd aan de gang. Want er is een, uh, een strijd om de zevende plaats. Dat zijn drie auto's die bij elkaar liggen. En Verstappen is de laatste van het drietal. Voor hem liggen nog Hulkenberg met een Renault. En daarvoor ligt Gasly met een Toro Rosso en een Honda motor achterin. Max krijgt net een waarschuwing van ja. uh, de mensen van Red Bull. Ja. Die zeggen, zorg ervoor dat de komende inhaalacties foutloos zullen zijn. Ja. En dat is natuurlijk heel begrijpelijk. Hè? In de Giro moet nog 97,8 kilometer gereden worden. De rondrit door Rome levert mooie plaatjes op. Maar uh, echte acties zijn er nog niet aan de gang. Even reed Tom op kop. En wie zat er in zijn wiel? Natuurlijk Froem. Oh, Nou ja, prima. <laughs> dat is heel fijn. En dan nog even naar de tussenstanden op de banen van Roland Garros. Want daar wordt nog driftig getennist. En dat zal de komende weken nog wel blijven. Want het is dag 1 van het toernooi. Um, inmiddels heeft de Fransman Puy... Een beetje in een onuitspreekbare naam... Tegen Medvedev en dat is wel een, een naam die er mag zijn... hoewel die Fransman toch hoger staat. 6-2 in de eerste set voor die Fransman, Pui. Um, daarachter staat hij nu voor in de tweede set met 3-2. Venus Williams staat nu voor in de tweede set... tegen de Chinese Wang. De eerste set ging al naar de, de, de Chinezen... maar Williams probeert de zaken nu recht te trekken. En dan is er nog de, de partij tussen Verdasco en Nishioka... Japanner, uh, nu staat de Spanjaard weer uh, er wat beter voor. Uh, de nummer 30 van de wereld uh, heeft uh, nu in de tweede set 3-2 voorsprong. Mag ook serveren en, en het schijnt dus dat daar een break heeft uh, plaatsgevonden. Ja, denk jij nou dat er echt iemand is die dit iets interesseert? Ik vind van wel. <laughs> Ja, de man wat, zit ja, er heel betoog te houden. Nee, ik zit. Uh, uh, e, ga jij maar weer met een zakje. Uh, <gülme> van, van lege strafwavel zitten te lezen. Ja, dat is Goed, op. Dat is, is op. leeg. Nou, oké. Okay. Uh, wat, wat, nou, wat wel maar, belangrijk wat, is. Wat, wat, kijk, als we nu naar het fietsen kijken. dan zien we alleen maar. Een aantal heren die uh, voorop rijden. En er gebeurt ja. ook niks. Voor de vakantie dus. vakantie Ik wou nog zeggen, daar, daar gebeurt ook niks. Maar wel wat uh, is gebeurd natuurlijk. Vandaag, dat is op de Haarlemse, of tenminste Arnhemse Arnhemse Arnhemse. de en omgeving op de voetbalvelden. Ja. Uh, maar iedereen wil natuurlijk zometeen weten, wie gaan wij treffen in die nacompetitie? Dat is misschien wel een hele interessante vraag. Ben je, ben je er al uit En die niet? valt te beantwoorden. Door Martijn. Nee, nee. Nou ja, hij zal hem vast kunnen beantwoorden. Maar uh, onze andere collega Danny Prinsen ah. die, uh, zit enorm achter de computer het snot voor zijn ogen te typen. Uh, om al die competities maar weer uh, door te lopen en te kijken wie tegen wie in de nacompetitie moet gaan strijden. Zitten dus daar dus wil interessant je weten? Weten? Uh, interessante wedstrijden? Er uh, ik heb ze nog niet bekeken, uh, ah. want ik sta hier al jullie een beetje in toom te houden. Uh, ah. Maar wil je weten tegen wie je moet? Wil je weten hoe de nacompetitie eruit gaat zien en waar je kan kijken? Ga eventjes naar voetbalinhaarlem.nl en daar vind je alle schema's van de na-competities. Uh, ja, ik, ik, wel ik heb, zo ik, belangrijk. Ik heb nu even niks uh, te melden. Want uh, dat kijk, het anders niet. krijg ik een commentaar van uh, de, de Eminem Grijs hier nee. uh, rechts van mij. Die <laughs> zegt: Zit daar iemand op te wachten? Nou, nee. nee. Dus ik haal uh, mijn zie mond Zie <laughs> <laughs> Luistert u naar. En uh, ik denk het enige dat je nu kunt doen, Rick: Muziek. Muziek? Komt eraan.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 Zijn jullie weer een beetje rustig, jongens? Want jullie lijken verdomme en goor wel met z'n tweeën. Had ja, ja, nou, dat meisje uh, dat net zongen zo? over jou, of niet? Ik heb geen idee. wat dom, dan ging dom, er... dom, dom, dom, dom. Oh, Hennie die is even een paar minuten niet bereikbaar, jongens. Uh, <laughs> microfoon 3 <drie> gaat uit. <laughs> nee, zo jammer weer dit. <laughs> zo, zo jammer dit. Nou, dan missen we in ieder geval het niet nietzeggende commentaar wat er in de Giro gebeurt. Want ja, die eh, nee, zit dat uh, paarse eruitdager en een <laughs> russe Die zijn nu met elkaar aan het converseren. Dus uh, maar ja, dat uh, boeit ja. ook niemand denk ik. Belangrijkste nieuws van vandaag. Nou, Arangsta van, <laughs> Rus kansloos onderuit in de eerste ronde rollen aan de karos. Peloton in rustig tempo begonnen aan de slotetappe van de Giro. Dat zien we. Tom Dumoulin zegt ga naar alle waarschijnlijkheid van start in de Ronde van Frankrijk. En Van Gelder eindigt als vierde in de ringenfinale bij de internationale rentree. Kijk, dat uh, is iets wat ik nog niet wist. En dat vind ik altijd wel fijn om uh, te horen. Mm -hmm. dat, uh, wat denk je? Gaat hij uh, nog iets uh, doen van Gelder? Nou, ik, ja, het is zo, small, hè? Huh? Het is zo small, hè? Hoezo? Ja, nee, dat, ja, hij, kijk, hij kan nog steeds heel erg goed turnen natuurlijk. Mm. Dortmund heeft een bot gedaan op Hatenboer waar de Atalanta wil dat niet. Dus die, uh, dat wordt een moeilijke zaak natuurlijk. Karius, mm. nee. die ja. biedt de fans van Liverpool in tranen excuses aan naar zijn blunders in de finale. Ik vind trouwens dat die finale op een verschrikkelijke manier door die, uh, door die Spanjaarden verknald is. Hè? Hoezo? Nou ja, ze hebben die speler gewoon zijn arm bijna gebroken, man. Ja, ja. Uh, van een van Liverpool, bedoel jij uh, ja. dan, of niet? Zalig, ja. ja. Uh, maar goed, daar... We uh, hebben het nog ik, helemaal niet behandeld ook, hè? Nee, maar ik, er is ook verder niks te behandelen. Trouw, trouwens, ik... Waarom? Uh, nou ja, zeg hem maar. Nou, nou, ik, waren het een mooi doelpunt, uh, uh, of niet? Ja, prachtig. Ja, uh, ik kwam trouwens nog een artikel tegen... Uh, in een van de landelijke ochtendbladen gisteren. Uh, dat was een... Uh, Weliswaar op de financiële pagina. Maar dat ging over bijvoorbeeld het degraderen en het uh, promoveren in, bij voetbalclubs. En dan wat meer de financiële kant van het verhaal. was een stuk van Jaap van Duin, van uh, de oude uh, baas van Robeco. Maar uh, hij zegt en hij stelt in het stukje dat, uh, de, de, de, ja, de, dat de financiën bijvoorbeeld van Real Madrid... of al die grote clubs, dat die steeds sterker worden. Ja. En van clubs als Feyenoord, Ajax of uh, Deense clubs en uh, Zweedse clubs... Alleen maar minder. En de uitslag staat bij voorbaat eigenlijk al vast. Ja. Dus het is nu al de derde keer dat Real Madrid dit heeft uh, gewonnen. Ja, en ik heb zoiets. Ik kijk er al lang al niet meer naar. Want de uitslag staat van tevoren al vast. Dus ja. ik, heb, uh, ja, ik vind het jammer dat Liverpool het ook niet geworden is. Want dat is mijn club. Ja, mijn ook. Ja, maar, uh, hey, even als... naar Monaco. Want er is een crash. Oh, dat is gevaarlijk. Ik, uh, ik heb nog niks... Uh, de Klerk en Hartley. Nou, dan uh, zou dat, uh, nou, dat. Dat is achter uh, verstappen, dus de, dat heeft uh, weinig uh, effect. Maar het betekent wel dat, uh, dat er op dit moment een virtuele ja. safety car uh, geldt. En dat betekent dat er niks uh, gedaan mag worden met inhalen. Hoewel er een van de McLaren's net uh, voor, het, uh, voor een van de Ferraris de baan op uh, komt. Dat, uh, dat is, en dat gebeurt precies tussen de nummer 1 en de nummer 2 in. Maar het Dat leuke is: is leuk, er ligt ontzettend veel puin op de baan, maar de safety car die blijft vooral in de pit. Nee. Ja, ja, nou ja, wat, wat daar de diepere zin van is, weet ik niet. Dus de Leclerc en. Wat zei je? Hartley, die, Hartley, die, die ja. hebben elkaar geraakt. Ja. Ik heb het even gemist, maar goed. Uh, het is ook vier ronden voor het einde. Die, die wedstrijd uh, zit er bijna op. Trouwens. Jij hebt nieuws over promotiedegradatie, hè? Ja, daar was ik mee bezig. Uh, maar goed, het, uh, het verhaal uh, was dus zo... dat, uh, dat ja, het financiële verhaal van uh, de grote clubs... blijft gewoon stevig. Ja. En er zal weinig uh, verandering in komen. Dus die mensen die graag uh, ooit nog de droom hebben... en uh, het uh, de illusie hebben... Dat, uh, dat ooit Ajax nog eens een keer... de Champions League uh, gaat winnen. Nou, vergeet het maar. Uh, want dat, dat, dat heeft het allemaal met centjes te maken. En dat uh, is wat hij betoogde... in het uh, artikel. Het staat eigenlijk al min of meer maar, vast. Ja, Ajax is natuurlijk hartstikke rijk. Dus die kan best wel. Ja, mee, nu. Hoor. Maar ja. ik bedoel, dan moet je ook, uh, er ook wel wat mee gaan doen. En, nou, dat uh, uh, gaan ze wel hoor. Denk je? Let maar op. Hoe zit het met jou? Denk jij dat, uh, dat ze dat ook uh, gaan doen? Mm, dat denk ik wel. Ja, Real, wel Mad denk ik. Real Madrid's topscorer gaat weg, hè? Nou, dat is een mooie reden voor Ajax om, uh, om Ronaldo maar eens uh, voor een jaartje te, te laten tegen. Nou, Dan ben ik Ajax-fan af. GELACH <laughs> To miss me, yeah, because what we had was more than just a stop. Okay, vodka on my lips yeah, yeah. took too many drinks, yeah, yeah. makes me reminisce all the way. Pakt zijn tweede overwinning. Ja, ja, dat zal de Max Verstappen fans wel wat zeer doen. Maar ja, dat heeft Max dan ook min of meer over zichzelf afgeroepen. Als je gewoon heel reëel bent. En goed de commentaren volgt bij de leiding van Red Bull. Ja, dan uh, is het logisch dat uh, er één iemand is die wel de zaken goed voor elkaar heeft. En dat is Ricciardo. Mm. Uh, er waren ook mensen die op de sociale media uh, zeiden al van ja, hij is ook degene die uh, levert binnen het team. En dan denk ik ja. Daar valt ook geen spel tussen te krijgen. Ja, Max zit nu uh, die Duitser die Hilkenberg uh, continu onder druk te zetten. Maar ja. hij krijgt gewoon geen kans om belangstelling langs te gaan. Nee, en uh, zeker ook naar wat jij net hebt uh, gezegd over de waarschuwing... die over uh, de boordradio werd geroepen van uh, team uit uh, richting Verstappen... Van dat hij uh, een beetje op moet letten met uh, de inhaalacties... Zal hij het wel waarschijnlijk uit zijn hoofd laten. Want ja, weer met brokken langs de kant staan. En dan is het echt uh, klaar binnen, binnen, binnen de team. Maar ik bedoel, achteraan starten en dan toch nog top 10 Ja, uh, dat, dat moet je dan wel weer uh, toegeven. Dat is gewoon zo. Uh, Verstappen heeft toch laten zien dat hij ook in uh, deze wedstrijd uh, in staat is om naar voren te komen. Van de twintigste naar de negende plaats met uh, ook nog uh, een paar uh, pitstops om verse rubber uh, neer uh, te leggen. Ja, ik denk dat uh, dat je daar uh, over de wedstrijd daar zal je mij ook niet over horen. En ik denk ook de meesten niet, want die hebben gewoon uh, hij heeft gewoon laten zien dat hij wel degelijk heel goed uh, dat spelletje beheerst. Dit zijn de laatste bochten van, uh, van Ricciardo. Ja, ja, ja, want die, zijn, uh, die, uh, die heeft alleen nu nog een, uh, een McLaren uh, achter zich. Maar die McLaren die doet, is, niet mee. Is, die doet niet echt mee. Want dat is, uh, of, nee, dat is Van oh. Doornen. Want, uh, uh, want Alonso ligt eruit. Alleen het zwart-wit geblokt. Uh, ik, uh, daar is hij nu uh, dichtbij. Want hij moet nu nog door een van de langzaamste bochten... richting het rechte stuk. En dat gebeurt nu. En, dat betekent en al, dat, dat die... al dat gekletst vandaag over die sport, dat, ja. heeft, dat heeft weer een interview gekost voor jou. Is het zo? Nou ja, goed. Je zou toch nog iemand bij. Ja, ja, ja, goed. Uh, dat, dat is minder ja, maar belangrijk. Maar sinds jij hem hebt gezegd dat hij allemaal onzin lult in, en dat niemand het woord Ik ben wel ik wel wat we voorzichtig uh, mee geworden. Ja, kijk wel uit. Nou, ja, ik nou, hoop dat nou. hij er volgende week nog is. Ik ben net Max Verstappen, maar dan tijdens de uitzending en dan heet ik Jaap Koper. En, uh, want ik heb geen zin om nog een keer schade hier uh, nee, te doen. Nee, maar ik, maken. Heb, ik heb een voorstel. Kom ja? vrijdag uh, maar tussen 12 en 2. Want Alweer? dan zijn we er weer. We zijn we dicht. <laughs> dan kunnen we nog even dat, uh, dat leuke interview draaien. Nee, serieus, dat ben ik serieus. Daniel Riekeauw. Winter Grand Prix van Monaco. Max Verstappen komt na een inhaalrace als negende over de meet. Ja. prachtig. En daar hebben we verder weinig aan toe te voegen. Inderdaad. Allora. Hey, uh, Henny, volgende week. Uh, ben je er nog, hè? De laatste keer, ja. Wow. Zullen jullie blij zijn? Nou, wel rust. Ik heb sowieso nu twee weken rust. Maar uh, <laughs> nee, we gaan je <laughs> natuurlijk missen. Volgende week nog uh, uh, Martijn, Henny en Jaap. Weet ik niet of die ja, er is. Ja, ja, er die mee. komt toch wel terug, ja. hoor. Ja, toch? Hij is ja. wel boos, maar. Nee, ja. ik ben niet boos. <laughs> en over twee weken <laughs> ja <laughs> Maar uh, volgende keer van mijn stoelwavensaf blijven. Over twee oh. weken gaan we jou missen, Henny. Ja. Uh, over twee weken ben ik er wel weer. Ja. En Jaap. Hoop ik ook. Ja. Daar gaan we gewoon vanuit en dan wensen wij de rest voor vandaag. Weet je wat mij opvalt, Rick? Je, je doet vier uur sport op zondagmiddag. En het is om voordat je het in de hebt. Ja, goed hè. Maar het is toch ook gezellig? wel, ja, maar het is toch typisch, vind ik? Je weet wat ze zeggen erover toch? Als het gezellig is, dan gaat de tijd gewoon sneller. Ja. Wij gaan beginnen aan uh, ons laatste stukje weekend. Ja. Dag. Dag. Dag! Fijn weekend! Fijn weekend allemaal, bedankt voor het luisteren.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 See you again. Let me tell you. When I see you.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 Be with me for the last Let the light Namens Voetbal in Haarlem natuurlijk alle kampioenen nog van harte gefeliciteerd. En hou de site voetbalinhaarlem.nl in de gaten voor alles over de na-competitie En daar zien we jullie terug.